Euan, ik was enkele dagen geleden het leven van Isa a.s. A. A., aan, het, aan het lezen, de biografie van Isa salam aan het lezen. En we hebben deze zaken al ervoor geleerd. De, de geschiedenis van de profeten, van imam ibn Khattir, die groene boek, die heel gekende boek. En Hoeveel keer hebben we die niet gelezen? En wanneer we praktiserend werden, dat was de allereerste zaak die wij lezen geïnteresseerd en dan lezen wij die standaard boeken. لكن, subhanallah al in het verleden had ik die boek gelezen en nu heb ik die boek gelezen in mijn helemaal volledig ander begrip van, de, van, van het leven van Isa al salam. En inshallah ik ga proberen in deze helpen duidelijk te maken waarom dat het leven van Isa al salam een heel grote les is voor ons. Want voor alle duidelijkheid Isa al salam is onze profeet. En als er iemand recht heeft op Isa alaihissalam, dan zullen wij het zijn. Als er iemand liefde heeft voor Isa salam, dan zullen we het een moslims zal zijn. Zoals toen enkele studenten mij deze week vroegen in een interview van waarom hebben jullie een baard? Mijn antwoord was simpelweg, een baard hebben het uit liefde voor Isa alaihissalam en de sunnah van Isa alaihissalam, om de van Isa te volgen. En onze vrouwen dragen hijab omdat zij de sunnah van Mariam alaihissalam willen volgen. En natuurlijk ook onze profeet alaihissalam, waar Allah daardig kan. Welke en we hebben meer recht op deze mensen dan eender wie anders. En daarom zouden wij als moslims ook moeten duidelijk naar buiten komen. Want er is een heel grote, er is een heel grote uh, misconception, een heel grote misverstand. Telkens wanneer we horen over Isa alayhi en refereren, mensen refereren naar Isa alayhi alsof dat zij constant refereren naar de christenen. Yani en dat is de illusie geworden. Van Isa alayhi salam is voor de christenen, Musa is voor de, de joden en moslims Mohammed, Dat is een foutje ja, gewoon. Een van onze pilaren van iman is toch het geloven in de profeten en boodschappers. Zach? Eieren in surat al-Bakkara, de allerlaatste eieren in surat al-Bakkara, leunen verder bayna een Ehedim merosuli. Wij maken hier een onderscheid in ieder wie van zijn profeten. Alayhi wa Daarom moeten we ook naar buiten kunnen komen als zijnde volgelingen van die profeten. En moeten we ook deze profeten promoten als zijnde moslims. Want Isa was een moslim, was een muwahid, was een mujahid visabilillah. Dat was Isa Ten De informatie, die illusie dat ook de christenen hebben gecreëerd van Isa was een man die zei Al wie jou een klap geeft op jouw linkerwang, keer hem de richter toe. Isa alayhi salam, onze profeet Isa alayhis salam. Die verschillen totaal met hun profeet. Of hun uh, afgod. Onze profeet Isa alayhi salam, Hij zei tegen zijn metgezellen. Die de apostelen worden genoemd. Hij zei tegen hen. Ver, uh, verkoop de rijkdommen. Van, de juwelen van jullie vrouwen. Om zwaarden te kopen. De moujjahid. En wij geloven. Zoals onze profeet sallallahu alayhi sallam ons heeft geleerd. Dat Isa alayhi salam, zal terugkomen voor het uur. En Isa alayhi salam, zal, zal de leiderschap nemen zal de leiderschap nemen. En Isa salam zal het kruis breken. En Isa alaihissalam, salam zal regeren met de sharia van Allah subhanahu wa ta'ala. La al-Mahdi salam En Isa salam zal één hukum opheffen. Zoals, uh, zoals de profeet wasallam ons heeft geleerd. De hukum van Al-Jizia zal niet meer van toepassing zijn. Isa salam zijn boodschap zal duidelijk zijn op die dag. Hij zal zeggen, een islam of -qitaan. een qitaan Eén van de twee. En natuurlijk de hukum is al jizya. Er zal geen jizya worden betaald. Dus de kuffaar kunnen dan niet kiezen voor hun koffer. En jizya betalen. Assalamu alaikum. Dus. Als Allah subhanahu wa ta'ala die zo'n positie heeft gegeven. En wat zegt Allah subhanahu wa ta'ala over Isa alayhi salam. Inna matala Isa in Allah. met al Adam. Allah subhanahu wa ta'ala heeft Isa alayhi salam. Vergeleken met Adam. Khalqahum in Torah. Hij heeft hem geschapen uit klei En hij zei wees. En het was. يعني عيسى عليه السلام، zoals wij عليه السلام enkel met een moeder. Dus laten we عليه السلام. Deze man die moslim is en عيسى عليه السلام أصبح وَتَوَسَّنْ دَعْوَةً. سبحانه وتعالى سورة النحل: فَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ الرَّسُولَ أَن يَعْبُدُوا اللَّهَ وَجِتَانِبَ we hebben in iedere gemeenschap een boodschapper gezonden om Allah te aanbieden en dat taal te verwerpen. Zelfs de christenen, in hun bijbel, in de, in, in, in, bij, bij Matthäus, de evangelie van Matthäus zegt, yani wij geloven in de, in de Injeel, lijken in, natuurlijk de Injil dat, dat nu vervalst is, uh, wij, wij, wij nemen die niet en die, gaan onze, daarop gaan we onze die niet baseren. Maar zelfs in de evangelie van, van Matthäus heeft Isa Israël gezegd ik ben, niet gekomen om te, ik ben niet gekomen om te vernieuwen of te veranderen, maar ik ben gekomen om de witte te laten gelden van mijn broeder, van Musa Israël. Hij is niet gekomen om de witte te laten vernieuwen. Dat heeft Isa salam zelf gezegd. Hij is gekomen om de witte van Musa Israël te laten gelden. Yani, de shock van Moussa alayhi salam dat laten gelden. Wat was de realiteit van het volk van Isa el Wij weten dat Isa el was gegaan en was gekomen voor ben Israël. laten we duidelijk zijn. Isa el is gekomen voor ben Israël. Beno Israël leefde in de regio wat dat nu is. Ja, de wat rond de is. Dat werd gedomineerd door de Romeinen. De Romeinen waren toen in de tijd niet, ze waren nog Joden, nog Christenen, natuurlijk niet, want dat was er nog niet. Lekker, ze waren pure muschrikien. En zij regeerden met hun shirk. Ze hadden hun koning, en ze hadden hun wetgeving, ze hadden hun senaat. En mocht hebben een gelijkaardige situatie als de democratie van vandaag. Ze hadden hun koffer en hun shirk. Isa alayhis salam is gekomen om op te roepen tot la ilaha illallah. Niemand heeft het recht om aan te worden, gevolgd en gehoorzaamd, dan Allah subhanahu wa ta'ala. Dat was de boodschap van Isa alayhi Wat hebben de joden gedaan? Niet uit antisemitisme of zo, maar puur feitelijk. Laat het duidelijk zijn. Wat hebben de joden gedaan? Omdat ze hem verwerpen, en omdat ze zijn profeetschap verwerpen, zijn zij beginnen samenspannen met de Romeinen tegen Isa alayhi En wat zeiden zij tegen de Romeinen? Ze zeiden, deze man wil jullie leiderschap ondermijnen. Deze man wil de koning zijn van de, van de joden. Deze man is uit op heerschappij. Deze man herkent jullie autoriteiten. Subhanallah al-adam eerlijk. Herkennen wij deze uitspraken niet van ergens? Deze man probeert de autoriteit te ondermijnen. Deze persoon probeert jullie autoriteit uit te dagen. Kennen wij dat niet van ergens? Kennen we dat niet van ergens dat mensen samenspannen tegen bepaalde persoon of tegen bepaalde moslims? Omdat zij oproepen tot la ilaha illallah? Kennen we dat niet? Ja Yani subhanallah, hoeveel mensen hebben, of hoeveel moslims hebben de, het verhaal van Isa alayhis salam gelezen, of geleerd, en zij zijn ze niet blijven stilstaan bij dit heel belangrijk punt. Het feit dat de Romeinen kuffar waren mouchrikien, en het feit dat die Romeinen tegen Isa a.s.w. waren voor zijn hukm. Niet alleen maar voor zijn dien. Omdat de Joden, en die heel veel zouden kunnen zeggen, nee, zij ze waren tegen hem voor zijn dien. Lijken, de Joden hadden hun dien. En de Romeinen waren, niet, Romeinen waren geen Joden. En ze herkenden het Jodendom niet. Erger nog, de Joden werden onderdrukt in het Romeinse Rijk. De Joden hadden geen enkele waarde in het Romeinse Rijk. Maar... Toen Isa alayhi salam is gekomen, het is gekend dat, dat, dat de rabbijnen van toen, de joodse rabbijnen, hoe gingen zij om met de autoriteiten. Yani de, de, de joodse gemeenschap van toen, de rabbijnen van toen, en dat was ook de reden waarom Isa alayhi salam naar buiten is gekomen, is dat zij de hukm van Allah subhanahu ta'ala veranderden. Dat zij de dien van Allah subhanahu ta'ala veranderden. Wanneer een arme naar hen kwam voor een hukm, gaven zij hem de hukm. Wanneer een leider of een reiker naar hem kwam voor een hukm, veranderden zij de hukm. En zo waren, de, zo waren de joden in de tijd van Isa Ze Zij veranderden de dien van Allah subhanahu wa ta'ala. Zij veranderden de akkam van Allah subhanahu wa ta'ala. Kennen we dat niet van ergens? Kennen we dat niet van ergens? Subhanallah, bepaalde ulema van onze van omma of die zichzelf toeschrijven aan onze oma, hebben die ziekte overgekregen. Wanneer, wanneer, zij, wanneer zij een hukum uitspreken op een armen, dan geven zij de hukum op de, zwa, op de, op de, op de zwaarste manier. Wanneer het gaat om een rijke... ...verdraaien draaien zij de Hij Hetzelfde als dat de Joden deden in de tijd van Isa. A dus zij gingen om met de leiders met corruptie. En Isa is gekomen met een zuivere, duidelijke boodschap. Dus hij bleef da'wen doen tegen hem. En dan hebben we natuurlijk het gekende verhaal dat de Joden hebben samengespeld met de Romeinen om Isa a .s. A .s. te doden. En hier kunnen we ook even blijven, bij blijven stilstaan. Die samenspannen van, van de, jo de Joden met de Romeinen om Isa alayhi salam te doden. Wij weten dat hij niet is doodgegaan. Ik was in een, de, in een debat met een, christen, een Arabische christen een tijdje terug. En hij zei in de Koran staat dat hij dood is gegaan. In de Koran, in Ali Imran, staat dat, Allah, dat, dat Isa alayhi salam is doodgegaan. Hij zegt dat. Wat zegt Allah subhanahu wa ta'ala? Ja, Isa, ik ga jou moeten weten van het wafet. Ik ga jou leven nemen en ik ga jou tot mij doen stijgen om jou te zuiveren van de ongelovigen. Subhanallah al-Adim, het wafet in deze aya zoals de mufassirin hebben gezegd, El wafaat is eigenlijk gewoon de slaap. Want Isa salam toen, toen hij van Jibreel salam kreeg te horen. Dat ze hadden samengespannen tegen hem. Wat heeft hij gedaan? Wij We weten dat hij, dat hij zijn sahaba heeft verzameld. En hij vroeg aan hen wie onder jullie. Wie onder jullie. En dat is ook terug te vinden in Bidae Wunihaya, Wie onder jullie wil met mij zijn in het paradijs. Mijn sahib zijn in het paradijs. En Benjamin de jongste sahabi. De jongste apostel dan. Hij zei ik. Ja Nabiullah ik ben bereid. Want hij was de jongste, dus hij liet hem zitten. Hij vroeg dat de tweede keer terugstond hij recht. derde keer terugstond hij recht. En toen hij dit deed, heeft Isa met de wil van Allah subhanahu wa ta'ala hem zijn heba gegeven, zijn uiterlijk gegeven. Lekker. die benjamin is vergelijkbaar met Abdullah ibn Omar, ta'ala Want... Deze, deze, deze sahabi van deze Hawari, of deze, mitk, deze apostel van Isa alayhi salam hij gedroeg zich zoals Abdullah ibn Omar met de profeet wa Hij was een fotocopie van de profeet sallam, zoals dat Benjamin een fotocopie was van Isa. Hij deed alles hetzelfde als Isa alayhi salam. Hij gedroeg zich als Isa alayhi daarom had hij zoveel kenmerken van hem. Het liefde voor hem, het respect voor hem, het, om zijn soenheid te volgen gedroeg hij zich uh, naar hem. Zoals gisteren de broeder het voorbeeld gaf van Abdullah ibn Omar. Die was aan het stappen op een dag met enkele sahaba. En plotseling boog hij zich. Gewoon in het midden van de straat, die boog zich. Sahaba zei, de, waarom doe je dat? Hij zei, vroeger kwam ik hier voorbij met onze profeet. En hier was een boom met een tak die heel laag kwam. En de profeet sallam, heeft zich gebogen. En ik wil zijn sunna volgen, dus buig ik ook al is die boom er niet. En uit respect voor de profeet. Een andere sahabi had zijn, knop, zijn derde knop losgedaan... Het liefde voor de profeet sallam, en om, zijn, om de Sunnah te volgen. Omdat hij op een dag de profeet sallam, zegt met een van zijn en met de derde knop los, dus, knop, dus, knop, dus, die zou hij hetzelfde doen. En kijk kijkt hoe, ze, hoe de sahaba de Sunnah volgden. En niet treed even ertussen door. Dus Benjamin heeft dan het uiterlijk van, de profe, van, van Nabiullah Isa sallam, gekregen om het compleet te maken. Wat is er dan gebeurd met Isa Ulema a, De Ulama van de Sunnah en de jamaa de mufassirin zeggen... Dat hij drie dagen heeft geslapen. En onze profeet, sallallahu alaihi wa wat heeft hij ons geleerd voor wij gaan slapen? Welke dua zeggen wij? Welke dua zeggen wij voor het slapen? Wij zeggen, Allahumma, geef mij leven nadat jij deze hebt genomen. Sah. Een dua van de profeet, sallallahu alaihi wa En de profeet, sallallahu alaihi wa heeft de slaap vergeleken met de dood. En dit is de in die moet wafieken. Dat is de, de, de, de, de, de tefsier van deze eie. Ajib. Niet de dood, echt de dood, dat Israël zijn dood is gegaan. Want Israël weten dat hij gaat terugkomen. En dan maar pas gaat hij sterven. Dus subhanallah, het samenspannen zelf. De moslims de dag van vandaag, en die zij denken dat zij kunnen oproepen tot islam, dat zij ook kunnen doen naar islam, en dat zij, zoals gisteren een broeder, wij waren in een discussie, en wij zeiden je إقامة إقامة فند الدولة الإسلامية هو غاوة الامتحانات تستات فاستين هذا التصفية أو التربية أو تبيهنا نعم منس ليرة بويست ماركة لة الاعقية ليرة دمنهج ليرة دايرليك ماركة وات توحيد بيتكلم كلوت zonder enige twijfel wij moeten de umma bewust maken in daar wat لكن دارنا وكم دارنا and سبحان الله العظيم عيسى عليه السلام was hij bewust dat het feit dat hij oproept tot heed en dat hij oproept tot de hukum van Allah subhanahu wa ta'ala, yani de hukum van Musa alaihissalam, wist Isa dat dat kan leiden tot confrontatie? Nee. Daarom zei hij tegen zijn apostelen, wapens, bewapen jullie. Omdat hij weet dat autoriteit, altijd, yani het togyaan, zal altijd leiden tot confrontatie. Yani Degene die, die, die uh, zich vastklampt aan zijn hukum die zal geweld gebruiken om zijn hukkum te verdedigen. Zoals we hebben gezien in Tunesië, zoals we hebben gezien in Egypte, zoals we hebben gezien in Libië, zoals we nu zien in, in, in Syrië. Mogen Allah subhanahu wa ta'ala die ta van Bashar al-Assad ver, verminken en vernederen. Amen. En mogen Allah subhanahu wa ta'ala hem bestraffen met alle ziektes op aarde. Mogen Allah subhanahu wa ta'ala hem de ziektes geven die nog geen genezing hebben uh, bekennen. En mogen Allah subhanahu wa ta'ala hem de allergrootste vervloeking geven dat hij ooit heeft uitgesproken op, op een mens. Die Adullah van Bashar. Dus altijd autoriteit komt met confrontatie. Isa wist En onze profeet salallahu alayhissalem wist dat ook. Tuurlijk, waarom zou de profeet salallahu wasallam al die hadith geven in Sahih al-Bukhari? Als we Sahih al-Bukhari bestuderen hebben we eerst Bijbel Salat, die de allergrootste is. Onmiddellijk daarna is al Jihad. Heel veel. Alle ayat over Jihad, waarom? Omdat Allah weet dat autoriteit altijd u gaat proberen uitdagen. En, en, en het togyaan zal altijd proberen uitdagen. Dus de moslims van vandaag, waarom hebben zij die illusie? Waarom hebben de moslims van vandaag de illusie van alles is... Alles komt heel rustig. En alles komt op een vreedzame manier en er is geen probleem. En blijf gewoon normaal da'wa doen. Doe compromis links en rechts en er is geen probleem. Le bourget... In Frankrijk, jaarlijks is er een, is er een, een Europese conferentie in Frankrijk. Le Bourget. Wie zijn de gasten? Tariq Ramadan, die Mushrik, El Karadawi. Ik denk dat hij zelfs geen naam heeft. Yani, als Tariq Ramadan een Mushrik is, hoe gaan we dan Karadawi noemen? Haid uh, al-Karni. En nog een paar anderen. Al deze mensen hebben openlijk en publiekelijk een jihad van Sabir aangevallen. Mujahideen aangevallen. Openlijk, publiekelijk hebben ze hun wala uitgeroepen aan de dictators in de islamitse wereld. En wat heeft Frankrijk gezegd? Ga spelen. Jullie zijn niet welkom. Ga spelen, jullie zijn niet welkom. Al doen jullie alle compromissen dat jullie kunnen doen, nog steeds aanvaarden wij jullie niet. Dat is de koffer. En daarom zegt Allah subhanahu wa ta'ala, Lentarda anka al yahoodi Het al nasara, Hatta tettabia min zij zullen niet tevreden zijn van jou. Onmogelijk. En als je hun hawaai zou volgen, en Allah spreekt tegen de profeet laat je niet te Als jij hun hawaai zou volgen, als jij hun koffer zou volgen, in hun ordeel zou volgen, wat zegt Allah tegen de profeet? in Allah. Wie zou u dan de overwinning geven? Wie is jouw bondgenoot en degenen die jouw overwinning zal geven? Dus subhanallah, het is duidelijk, ja ikhoan. En alle profeten hadden hetzelfde probleem. Dat de, de ta'ud van hun tijd, alles deed om hun da'uwen te ondermijnen. En Isa alayhi salam is een van de beste voorbeelden. Natuurlijk, onze profeet salallahu alayhi heeft ook een hele, een, hele, een hele biografie waarin dat koffer en het ta'udyaan hem uitdaagt. En de profeet sallallahu alayhi heeft de overwinning erover gekregen. In Isa alayisalam is een heel grote les voor ons heel gewoon. En daarom, mijn nasa is, verdiep u in het, in het leven van die man, als zijn de muwahid moslim. Verdiep jezelf in, in zijn leven en ongelooflijk hoe, de, hoe zijn leven vergelijkbaar is met onze situatie de dag van vandaag. We hebben een situatie waarin de de de, de, de Romeinse Moeshrikken, regeren. en ja, niet deze kofar. Van waar komen ze? De is dat zij Romeinse roots hebben, of Germaanse roots hebben. Ja, niet? Zij zijn van één mille. De profeet Zassim noemden hen Benul Asfar. De nakomelingen van Israël, alayhis Dus deze mensen regeren nu, zoals dat zij regeerden in de tijd van Isa, alayhis Dan hebben wij een volk, de volgingen van Isa en de volgingen van Mohammed, alayhi salatu wassalab. Zij roepen op tot la ilaha illallah. En zijn leven voor La Zoals Isa alayhi salam. Leefde voor La illallah. Leven de Muslims voor La illallah. Allah. Laten we kijken naar de boodschap van Isa alayhi salam. Waarom leefde hij? Wat was zijn leven? Hoe spreekt hij over zichzelf? Luister naar de woorden van Allah subhanahu wa ta'ala in Surat Maryam. In Surat Maryam, de vers nummer 30. Qala inni Abdullah atani al-Kitab. وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا والدتي ولم يجعلني جبارا شقيا وسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه السلام هذا يعني هذا يعني عيسى عليه السلام هذا فوروار إقبال الدينة رفاً الله هايفت ما تشرفت في هيفا أن ما بروفيت حمان en dit is Isa alayhi die spreekt. Hij heeft mij gezegend waar ik ook ben. En hij heeft mij bevolen de salaat te verrichten en de zakat te betalen. Zolang ik leef. Wie, wie, wie biedt vandaag de dag? Wie biedt er de dag van vandaag? In het Nieuwe Testament wordt het, wordt het gebed van Isa alayhi beschreven. Wallahi gewoon degenen die dit niet weten zullen versteld staan. Hoe biedde Isa alayhi toen, toen de mensen hem hebben zien bieden. Hoe hebben zij zijn gebed beschreven? Zijn voorhoofd op de grond. Allahu Akbar. Wie biedt zoals Isa de dag van vandaag? Subhanallah. Alsani bij salat was zakat, maar doen tuhiyya. Allah heeft hem bevolen om salat te verrichten en zakat te betalen. Wie betaalt zakat de dag van vandaag? Alhamdulillah. Dus subhanallah, kijk de gelijkenissen van die man met deze umma. En Allah, en Allah gaat verder, wat de Israël zegt en hij zegt, en om goed te zijn voor mijn moeder. En yani, wie zijn diegenen die hun ouders in bejaarde te heizen steken? Wie zijn diegenen die hun ouders zomaar verwerpen en alles doen wanneer de, beetje, de ouders een beetje ziek worden en oud worden en wanneer zij vermoeid geraken, onmiddellijk proberen zij ervan af te geraken. Weet jullie, onlangs, niet lang geleden, ik denk dat de broeders, sommige broeders dat kunnen, zich kunnen herinneren, hebben jongeren hebben, hebben mensen massaal een betoging georganiseerd. Waarom? Omdat zij vonden dat het bejaardenhuis te duur was. Het bejaardenhuis was te duur. En dat door de, de kosten van het bejaardehuis hun erfenis in gedrang komt, want dan gaan zij minder erven. Ze er. ja, nee, hebben hun ouders al weggegooid. Ze ja. nee, hebben hun ouders al in een bejaardenhuis gestoken, daar ga het dan niet om. Erger nog, zij willen niet te veel afstaan. Yani hun ouders zijn weggestoken in die, in die cel. En uh, zij moeten er niet al te veel aan spenderen. Aan de ouders, subhanallah al-Adim. Terwijl onze profeet alayhi salatu en onze Heer subhanahu wa ta'ala ons heeft geleerd hoe dat wij moeten omgaan met onze ouders. Kijk de gelijkenissen van die man met ons, subhanallah al-Adim. En hij heeft mij niet als een arrogante ongehoorzame gemaakt. Als een arrogante ongehoorzame gemaakt. Een heel belangrijke, een heel belangrijke statement. Heel belangrijke statement. Hoor jullie hoe dat de mensen van vandaag spreken over dien en over de profeten en over de, de heilige geschriften? Hoor jullie hoe dat de mensen, de Westelingen, en ik spreek, niet over, ik spreek niet over de Kofar, hoe zij spreken over islam. Kijk hoe zij zelf spreken over hun eigen boeken. En over hun eigen, ja niet, zogezegde christelijke waarden. En zij verwerpen die. Arrogant, hoogmoedig tot en met. Doorsnede Vlaming, we gaan naar hem. Ben jij christen? Hij zegt, christen, christen, nee helemaal niet. Ik ben gedoopt. Ik heb mijn eerste communie gedaan. Sommigen zullen zeggen, ik heb mijn plichtige communie gedaan. Voor de bevestiging van zijn koffer. En dan zullen zij zeggen voor de rest, ja... Ik ben niet echt iemand die naar de kerk gaat of zo. Een praktiserende christen ben ik zeker niet. Als er een huwelijk is gaan zij naar de kerk. Als er iemand doodgaat, gaan zij koffiekoeken eten en een tasje koffie drinken. Dat is hun zogezegde ding. Kijk de arrogantie waarmee zij omgaan... Zij, kijk de arrogantie en de hoogmoed die zij hebben tegenover hun heer, subhanahu wa ta'ala. Dus. Zei Isa salam: Vrede zijn met mij op de dag dat ik geboren werd. En op de dag dat ik sterf. Op de dag dat ik sterf. En op de dag dat ik tot leven word gewekt. En in jam al bedoelt Isa en dit is de zon, dit is Isa, de zoon van Maryam, het woord van, van waarheid waaraan zij twijfelen. Yani de, woord van, de woorden van Allah subhanahu wa ta'ala, de hak waarmee Allah subhanahu wa ta'ala heeft gezonden. Dat is Isra Isa Is er een gelijkenis met de oma van Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dag van de dag? Ja, gewoon deze versen zijn meer dan genoeg. En deze versen zijn eigenlijk een genoeg bewijs tegen deze kofar. Of tegen de, de, tegen de zogezegde volgende dingen van Isa, Aleyhisselam. Er zijn heel veel debatten met christenen. Debatten en discussies, Ja, kada, kada, kada, jarenlange debatten. En wij zijn de volgelingen van Isa al-Israel, maar wij bewijzen dat dagelijks. Er is een boek, die ik heb gelezen onlangs. Uh, Moslim-Christen Dialoog. En dat gaat over een, een sheikh die een dialoog heeft gehad met een christen. Telkens die christen iets heeft gezegd, heeft die sheikh hem weer licht met de Bijbel en met de Koran. Het einde van het boek is La ilaha Muhammad al Rasulullah. Dat hij gewoon, gewoon moslim is geworden. Want onmogelijk om de waarheid yani, te, te, te ontwijken. Dat is de hak. Ha Woorden van Allah zonder enige twijfel. Dus subhanallah. Zoals ik zei, ik was de biografie van Isa alayhi aan het lezen. En ik stond echt versteld, subhanallah al-adim. Hetzelfde systeem. Hetzelfde volk. En hij heeft dezelfde boodschap als ons. Dus voor degene die zich illusies maken... Dat de, de, het oproepen tot de dien van Allah subhanahu wa ta'ala en het willen implementeren van de hukum van Allah subhanahu wa ta'ala, dat die niet gepaard gaat met beproevingen en aanvallen en zelfs dood, die maakt zich niet illusies wijs. Want zij dachten dat zij Israël hadden gearresteerd. Wie ben was zij Zij dachten dat zij hem hebben gearresteerd. Hoe zijn zij omgegaan? Ja yani, yani, zij denken in hun hoofden dat, ze, dat zij Israël hebben gearresteerd. Alhoewel, zelfs de joden hadden een meningsverschil die, die, die dag. Zij hadden, zij hadden twijfels over het feit dat hij Isa en salam was of niet. Sommige rabbijnen hebben zelfs, ge, ge, hebben zelfs getuigd dat het Isa en niet was. Maar een, groep van, een andere groep van rabbijnen hebben gezegd, hou jullie stil, stil. De mensen denken dat hij dat is, hou het gewoon stil. Chalas. We hebben hem niet gedood, El we hebben iemand gedood in zijn plaats. Ik ga niet zeggen dat hij dat niet is, want de fitna gaat gewoon groter worden. En dan gaan de Romeinen zich keren tegen ons. En stel jullie voor: stel jullie voor, ze hebben heel die, heel die, heel die uh, uh, samenwerking in elkaar gestoken. Ze hebben alles gedaan om, om nabi Allah te doden. Uiteindelijk blijkt dat hij dat niet is. Wat denken jullie dat de Romeinen met hun zouden hebben gedaan? Wat denken jullie dat hun volgelingen met hun zouden hebben gedaan? Daarom zeiden die rabbijnen, Haal jullie rustig. En jullie weten goed genoeg. Ahmed al-Qilad Wat voor plannen zij smeden en hoe zij hun, hun politiek doen. Daarom, zij ze, ze, ze hebben die metgezel gearresteerd. Kijk hoe zij zijn omgegaan. Hadden zij rachme met hem? Ja, <laughs> niet yani hadden zij gezegd: Oké, Gerrit, kijk hoeveel wonderen dat hij heeft gedaan. Hij heeft ons eigenlijk nooit iets misdaan. Hij had gewoon, hij deed gewoon da'wa met zijn mond. Eigenlijk heeft hij ons niets in de weg gelegd, dus laten we een beetje genade hebben met hem. Kijk hoe zij, de geschriften, wat zij hebben gedaan met die man. Die Benjamin, hoe zij hem hebben gemarteld, wat zij allemaal aan hem hebben aangedaan, en dan hebben we gekruisigd. Ter verduidelijking, sommigen weten dat misschien niet, maar kruisigen was een, was een gewone straf in die tijd. En die Romeinen waren gekend voor het kruisigen. Alle criminelen werden gekruisigd niet speciaal. Lijken, bepaalde sukkels, bepaalde idioten. Wat hebben zij gedaan? Zij hebben dat kruis genomen om te gaan aanbieden. En zij stierven voor die kruis. Het is zelfs zo ver gegaan, dat in de tijd van Salahuddin, toen hij de kruisvaarders heeft aangevallen en is gewonnen tegen hen, hij heeft het kruis van hen genomen. Zij hadden nog een stuk van het kruis, waaraan zij zo gezegd hadden gekruisigd. En dat was de symbool van overwinning. Daarmee hadden zij baraka een zegening op het slagveld. Toen de moslims dat hebben genomen van hun, zij waren in depressie gevallen. Hoe kunnen zij ooit nog winnen zonder een stuk van het grijs? Zie hoe ziek dat zij zijn. Dus, dus, om, om, om, om, ons de, om de boodschap duidelijk te maken, of om, om, om, om, om ja, niet terug te gaan naar ons onderwerp, kijk hoe zij zijn omgegaan met iemand, in ieder geval waarvan de, dat zij dachten, dat hij gewoon oproept tot islam. Hoe kunnen wij dan geloven, de dag van vandaag, dat dezelfde volk, hetzelfde volk, die hetzelfde, dezelfde wetgeving hebben, identiek hetzelfde, er is geen enkel verschil, met dezelfde boodschap zullen omgaan? Hoe denken wij dat zij zullen omgaan? Ja, zij zullen doen wat, zij nu, wat hun grootouders hebben gedaan. en nee, nu hebben zij het, het kruisige niet meer, hebben zij het kruisige niet meer, et cetera. ze blijven nog identiek hetzelfde. Ik kreeg nog net te horen van een broeder die in Nederland is. Een broeder die in Nederland is, hij wordt binnenkort uitgeleverd aan de Amerikanen. Hoeveel mensen zijn in de gevangenis? Gisteren was de dag dat was de Sadiqi Fakala Asaraha negen jaar eh, is gevangen. Eh, in, in, in de zuster in Duitsland, die werd gearresteerd. Dagelijks arrestaties. Dagelijkse martelingen. Een broeder zei me daarnet nog, dat in de gevangenis in Pakistan... Dat zij als martel, uh, als martel uh, methode hebben van de CIA, jij ja, niet hetzelfde volk, jij ja, niet het volk van de Romeinen, die de democratie van de Romeinen volgen, wat deden zij als marteling? Blijven recht staan, 24 uur. Gewoon blijven recht staan, verboden om te gaan zitten. Ga je zitten, slaan ze jou mee in elkaar. je? We kennen allemaal de verhalen van Guantanamo en Abu en Bagram. identiek hetzelfde ja gewoon. Die mouchrikenen in de tijd van Isa, hoe zij omgingen met, met, met, met de volgingen van Isa, identiek hetzelfde hoe zij nu omgaan met de volgingen van Isa en de volgingen van Mohammed. Identiek hetzelfde, er is geen enkel verschil. Daarom lees het verhaal van Isa en reflecteer op de realiteit. Wallahi ongelooflijk hoeveel gelijkenissen er zijn. Lakin, zoals Allah subhanahu wa taala Isa heeft beschermd, mag Allah subhanahu wa taala deze umma beschermen. Amen. En wij geloven uit het diepste van ons, van ons hart, dat de, de beschermer van Isa salam ook de beschermer is van deze umma. En zoals dat de moshrikin in de tijd van Isa kunnen, hem heb niet nie hebben kunnen deren, en hem niet hebben kunnen schaden, en de boodschap van Isa salam is toch nog verder gegaan, en de dag van Isa salam is nog der, uh, verder gegaan, zo zal ook onze, onze dawah blijven verder gaan. En zo zal onze boodschap ook blijven verder gaan. En zo zal onze umma ook beschermd blijven. Waarom? Omdat de Heer van Isa alayhi salam is ook met ons. En omdat wij de volgelingen zijn van Isa alayhi salam En zoals Isa alayhi salam geen compromis heeft gedaan in zijn dien. En Mohammed alayhi wa salam naar hem is gekomen zonder compromis te doen in zijn dien. Zo zullen wij ook geen compromis doen in onze dien. wa Daarom standvastigheid, standvastigheid. En de Nasser is van Allah subhanahu wa ta'ala. De overwinning is zonder enige twijfel bij Allah subhanahu wa ta'ala. Na Isa salam Het Romeinse Rijk is vernederd. Het Romeinse Rijk is uit elkaar gegaan. De, de, de, de, de, Romeinse keizer, de Romeinse keizer, en hier is dan het Christendom ontstaan, de Romeinse keizer heeft zijn moeilijk verloren, en zag zijn moeilijk uit elkaar brokken, waardoor hij de dien heeft gebruikt, en het christendom heeft gebruikt om zijn positie te bewaren. En dan is Johannes Paulus komen kijken. En dat was dan de oprichting van het katholieke geloof. En dat is inshallah van een andere halaqa. Het katholieke geloof de oprichting daarvan. En hoe zij het christendom hebben gebruikt om gewoon hun hukum te beschermen. Identiek hetzelfde als de dag van vandaag. Identiek hetzelfde. En inshallah heb je binnenkort... Zal de halaqa er zijn wanneer wij spreken over de oprichting van het katholieke geloof. En deze reflecteren op de oprichting van, van Al-Sa'ud. En de moeilijk van Al-Sa'ud. En hoe zij Johannes Paulus van hun hebben gebruikt. Om hun moeilijk uh, hun, hun, hun, hun te beschermen. Om hun rijkdom te beschermen. Welke zoals Allah subhanahu wa ta'ala de moeilijk van de Romeinen heeft doen afbrokkelen. En doen, doen trillen en uit elkaar heeft gehaald. Zo zal Allah, subhanahu wa ta'ala, ook de van El Sa'ud, inshallah, uit elkaar halen. En ook Johannes Paulus van al Sa'ud, zal bij Allah tabarakha wa ta'ala, verzameld worden met de andere Johannes Paulus. Amen. Er is een heel grote gelijkenis. Zoals wij weten, en zoals de zeggen, de geschiedenis herhaalt zich constant. Het is aan ons om te leren uit de geschiedenis. en yani, subhanallah, telkens weer, en de koffer gebruikt altijd dezelfde, dezelfde strategie. Laat je niet intimideren door deze nieuwe technologie. Zij gebruiken altijd hetzelfde. Het is gewoon de, de gezichten die veranderen. De benamingen die veranderen. lijken in alles blijft hetzelfde. De manier van werken blijft hetzelfde. Bijvoorbeeld, uh, het Ottomaanse Rijk werd vernietigd. Wie hebben, zij aan, uh, wie hebben zij gebruikt om het Ottomaanse Rijk te vernietigen? Atatürk. Dat ah, die maar over. Tayyip Afghanistan, de imara islamie werd aangevallen. En de imara werd ontbonden. Wie hebben zij gebruikt om deze te ontbinden? Karzai. al erat werd aangevallen om deze te breken. Wie hebben zij gebruikt? al malik Al-Maghrib werd aangevallen door de Fransen en de Spanjaarden. Om deze uit elkaar te halen. Wie hebben zij gebruikt? Mohammed al Altijd hetzelfde. Telkens weer. Al-Qaddafi Libië. Zij hebben Libië aangevallen om Libië te koloniseren. Wie hebben zij gebracht? Abdel Jeli. Egypte. Het Tantawi. Yemen. Abderrabbu Hadi Mansour. Telkens weer hetzelfde. Zij veranderen niet van methode. Gewoon de gezichten veranderen. En af en toe de benamingen veranderen. Lijken in deze koffer gebruiken altijd hetzelfde. Telkens weer. En de dien van Allah subhanahu wa ta'ala proberen zij te corrumperen Om zo de mensen te proberen te doen zwijgen. En dat moeten wij inshallah doorhebben. En hieruit moeten wij leren om, wanneer zij de volgende keer een plan smeden, kunnen wij deze tegenhouden voordat die wordt uitgevoerd. En mogen Allah subhanahu wa ta'ala ons beschermen en ons de overwinning geven. Amen. En mogen Allah subhanahu wa de plannen van deze kofar breken. Amen. Zoals dat zij dag en nacht plannen, zo moeten wij ook dag en nacht plannen. Amen. Wallahi gewoon. Heb een plan. Wees een persoon met een visie en een doel. Laat zelf niet vangen. 19 broeders werden gearresteerd gisteren in Frankrijk. Mogen Allah subhanahu wa hen bevrijden? Amen. Lijken plannen, ik roep niet op tot geweld. Ik zeg niet dat jullie hier aanslagen moeten, begin, moeten beginnen verramen. Lijken, heb een plan. Heb een programma. Heb een doel. Strategie. Weet waarvoor wij leven. Ik kan me niet voorstellen dat iemand subhanallah al hij zegt ik wil morgen op vakantie gaan. Ik ga morgen op vakantie. Bijvoorbeeld, Allahu A'lam, gewoon een city trip doen of zo, Kabul. Bijvoorbeeld. Ik ga op vakantie. Naar Kabul. Luik ik heb geen vliegticket. Ik heb geen geld om op reis te gaan. Ik weet niet naar waar dat ik ga. Ik weet niet langs waar ik ga. Ik ken de route zelfs niet. Ik ken de taal niet. Mohammed, ik ga morgen op reis. Kan dat? We willen naar het paradijs gaan. Dat is ons doel de weg. Waar is de weg? Waar is de weg? De taal van het naar het paradijs. En je wil naar het paradijs gaan? Je moet de taal kennen van het, het paradijs. Yani dat is de Koran. Vliegt die ket naar het paradijs. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Het traject om naar het paradijs te gaan, de weg dat we moeten hebben voor naar het paradijs te gaan. illallah. amr bil Nahi al munkar, jihad fi sabilillah. Is dat is de weg. Lekin, gaan we, die, yani moeten we, we moeten toch leren. En we moeten toch weten. En de bagage bij hebben. En en weten wat er, wat er voor ons komt. Dus mogen Allah subhanahu wa ta'ala geven. Al-Basar, Iedereen heeft ogen. En iedereen kan zien. Met de wil van Allah subhanahu wa ta'ala. Tenzij diegenen die benadeeld werden uh, met blindheid. Lekin Allah ik heeft in een andere gunst gegeven met een andere zintuig dat sterker is. een moment... Iedereen kan zien. Welke kan iedereen wel echt zien. Heeft, Ima, heeft iedereen wel de visie van een moslim. En dat is wat wij nodig hebben. Visie van een moslim. Visie van een muwahid. De visie van Isa alayhi salam. En de visie van Mohammed alayhi salatu De so, okay. profeet sallallahu alayhi wasallam was een minderheid in, in Mekka. Er waren drie moslims met hem. Maar wat was zijn visie? De dien van Allah subhanahu wa ta'ala doen domineren over heel de wereld. Ja, nee. Als we een logisch wijze gaan denken, één man met een vrouw en een kind. Hij wil heel de wereld domineren. Zonder leger, zonder wapen, zonder niet. dat is een man met visie. Is hij erin geslaagd? Waarop hij is erin geslaagd. Heeft hij zijn missie gedaan? Nee. Heeft hij zijn dienst de overwinning gegeven? Nee. Heeft hij de boodschap verkondigd? Naam, alayhi salatu zijn. Heb die visie van de profeet. Zoals de profeet sallim, zegt in al hadith, Hou je bezig met de grote zaken en Allah subhanahu wa zal zich, zal zich uh, uh, ontfermen over de kleine zaken. Groot denken, visie hebben, een doel hebben, strategie hebben, een plan hebben en Allah regelt. een regeltarist. Alle andere kleine details, rechtszaken, de advocaat, Meshaki, nationaliteit, ik weet niet wat allemaal, allemaal kleine details. Allah subhanahu wa ta'ala zal deze regelen. De grote zaken, de dienen van Allah subhanahu wa ta'ala. De overwinning van de dieren van Allah subhanahu wa ta'ala. Totale dominatie van La ila al Allah Muhammad rasoolallah, dat is de visie te hebben. De rest, Allah subhanahu wa ta'ala regelt dat. Om af te sluiten, de woorden van, de, van, de, van die zelf, de, de woorden van een van de 1 die zei, aan mij is om hem te aanbieden zoals hij mij heeft verplicht en aan hem, ja yani Allah de laatste is om mij te geven zoals hij mij heeft beloofd en Allah subhanahu wa taala zal zijn belofte nooit breken. Als Allah subhanahu wa taala heeft beloofd om de overwinning te geven aan de gelovigen, dan zullen de gelovigen de overwinning hebben. Like wie zijn de gelovigen? Horen wij erbij je ja, of niet? Moge Allah subhanahu wa ta'ala ons onder die doen behoren dat Allah subhanahu wa ta'ala overwinning heeft beloofd. En moge Allah subhanahu ons onder die doen behoren dat Allah subhanahu wa ta'ala bescherming heeft beloofd. Amen. En mogen Allah subhanahu wa ta'ala ons de bondgenoten maken van, van, van Allah subhanahu wa ta'ala. Allah de bondgenoten maken van Allah en niet de bondgenoten maken van de duivel en de bondgenoten van de van de van de duivel qatil Inshallah ik ga het hierbij houden en de volgende keer gaan we inshallah verder. وأقول ما تسمعون استغفر الله العظيم لي ولكم وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف يلهو الضبع في الغاب هوانا كيف وليث بنا أمس قوية كيف في الغاب هوانا كيف